6 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Hele goedenavond. Al Del is failliet, gaan we zo over hebben in het NOS Radio 1-journaal. Maar is er nog iets te redden van de aluminiumsmelten in het Groningse del We gaan zo bellen met de curator. En 31 december, dat is vandaag de dag. Het is altijd een dag waarop veel dingen voor het laatst zijn. Laagak zijn ze op benzine bijvoorbeeld. Laatste radio-uitzendingen. Of een nachthypotheek. Maar eerst het NOS-journaal met Renate Evers.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 Twee dagen na het ongeluk is er in Duitsland nog altijd... veel aandacht voor Schumacher, zegt correspondent Wouter Meijer. Er komen nog steeds steunbetuigingen bij, bijvoorbeeld van Bill Clinton... via Twitter, van Samuel Koch, de jongen die bij de tv-show Wet en Das... neer is gestoord sindsdien half verlamd is. Ook hij is in gedachten bij Schumacher. En de grootste krant van Duitsland, heeft een actie bedacht... op de website van BILD kun je een kaarsje aansteken voor Schumi. En 164.000 mensen hebben dat vandaag al gedaan.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 Op zich ook niet zo verwonderlijk. Als je kijkt naar waar we vandaan komen, we hebben toen ongelooflijke laagtes gekend. De beurs is naar beneden gekletterd in de, tijdens de financiële crisis. In 2008 ging de beurs met 50% omlaag. We hebben nog een paar rommelige jaren, slechte jaren gehad. Daarna ging de beurs weer omhoog. Maar zo'n stijging als dit keer, als dit jaar, van 17% dat is het beste resultaat in acht jaar. Ook op de andere beursen in de wereld stegen de koersen naar recordhoogte en hoge rendementen. Het weer, plaatselijk wat regen of motregen. Later vanavond en vannacht gaat het overal regenen. En ook rond middernacht is het niet droog. Het is dan 4 tot 6 graden. Morgen overdag is het vrijwel overal droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Morgenavond volgt opnieuw regen. Het NOS Radio 1 Journaal Bert van Sloten. Het faillissement van aluminiumsmelter aluminium Aldel is hard aangekomen in Groningen. Zeer spijtig. Ik heb hier uh, heel veel jaren met veel plezier gewerkt. En daar komt nu abrupt een einde aan. En of er een doorstart in zit? We meteen vragen aan de curator van Aldel, Erik Eshuis. Zit er een doorstart in, meneer Eshuis? Nou, uh, dat weet ik nog niet. Er heeft zich nog niet een iemand gemeld die uh, geïnteresseerd is... om uh, het volledige bedrijf integraal over te nemen. Ja. Dus in die zin uh, kan ik daar nog niet bevestigend op antwoorden. Ja, bent u optimistisch of pessimistisch? Uh, nou, pessimistisch eerlijk gezegd. Uh, want je, je, het, het probleem zat hem in de energieprijs. En die zie ik nog niet 1, 2, 3 aangepast worden. Als dat wel zo was geweest, dan denk ik ook niet dat de huidige aandeelhouder... Uh, uiteindelijk besloten had uh, ermee te stoppen. Ja, nou ja, dan nou heeft de regering, het kabinet, minister Kamp, wel het uh, een en ander gedaan. Niet zozeer aan die energieprijs, maar wel aan allerlei andere zaken. Waardoor de kosten voor Aldel wat uh, lager uitvallen. Maar dat is dus niet voldoende. Klopt. Uh, ik weet ook dat uh, tot een. ...tussen het ministerie, de provincie, uh, Groningen Seaports en Aldel uh, nou, gedurende de uh, hele kerstdagen... ...en daarna is onderhandeld over alle mogelijke opties op basis waarvan ze Aldel uh, zouden kunnen redden. Alleen heeft allemaal niet mogen baten. Uh, het feit blijft dat um, als je van de uh, exploitatiekosten 20 miljoen aftrekt... Mm -hmm. uh, ...dat je dan een positieve exploitatie overhoudt... En, uh, uh, dan kom je op een totaalbedrag van 50 miljoen aan um, energiekosten. En dat is wat je in Duitsland zou hebben betaald. En ja. dat, dat los je op dit moment niet snel op. En ja. al zou je dat voor een deel oplossen dan nog blijven met een uh, flink uh, tekort zitten. En dus de vraag is natuurlijk wie dat gaat betalen. Ja, maar de, de andere vraag is van hoe kan dat nou? Want er is een overbruggingskrediet gegeven, nog niet zo lang geleden, van 8 miljoen uh, euro. Toen was iedereen toch redelijk optimistisch. Uh, is die energieprijs dan zo omhoog gegaan? Of hebben we ons met z'n allen een beetje zitten verrekenen? Nee, nou, ik weet niet, ik, ik, ik heb, dit is mijn indruk, maar dat heeft op dit moment nog niet mijn prioriteit gehad dat men met die uh, 7, 8 miljoen die men erin heeft gestopt, uh, dat men heeft gedacht, nou ja, die, dan hebben we in ieder geval een periode van 3 à 4 maanden de tijd om uh, andere oplossingen, betere oplossingen te onderzoeken en daar dan ook uh, werking aan te geven. Alleen kennelijk zijn ze niet tot consensus gekomen over de die juiste oplossing. Ja, dus het is ergens blijven hangen wat dat betreft. Het was een soort overbrugging inderdaad... om met de hoop dat er een oplossing zou uitkomen. Ja, wellicht is het een beetje de vlucht naar voren geweest... maar dat is, dat is voor mij nog te vroeg om dat te concluderen. Ja. U zegt, um, nou, het wordt al heel moeilijk worden om het uh, bedrijf geheel te verkopen. Um, kan het bedrijf wel in gedeeltes worden verkocht? Zijn er onderdelen aantrekkelijk? Nou, er is... Je, je... Je zou eventueel verder kunnen met de gieterij. Dat is een redelijk op zichzelf staand uh, proces. Daar kan je ook, dan smelt je dus niet meer het aluminium. Daar gaat het leeuwendeel van de energiekosten in zitten. En die gieterij die staat dan nu in volle glorie. Um, dus daar zou je eventueel met een paar kleine aanpassingen misschien wel gewoon een rendabel verhaal van kunnen maken. En Dat is ook iets waar we, waar ik ook word zwaarder op inzet de komende tijd. Ja, en daar zijn misschien wel geïnteresseerden voor. Dat hoop ik, ja. Ja. Werken daar het merendeel van de mensen... of werken het merendeel van de mensen op andere onderdelen? Nee, ongeveer 70 mensen uh, werken bij de gieterij... en uh, de rest van de 280 uh, werkt elders. Wat betekent dat... je zou ja. nog iets aan de overheid moeten bijnemen... dan zit je op 70, 80 misschien. Oké. Okay. En wat betekent het, uh, het, het, het faillissement trouwens voor uh, de werknemers? Krijgt iedereen ontslag aangezegd? Ja. Per heden? Per, per vrijdag. Per komende vrijdag. Vrijdag is er nog een soort protestmars, hè, heb ik uh, begrepen, van de vakbonden. Ja, ik heb uh, met de FNV gesproken. Die hebben mij inderdaad geïnformeerd dat er nog een soort uh, manifestatie was. En de laatste uh, ultieme poging om toch minister Kamp te bewegen... en nog extra fondsen ter beschikking te stellen om de dat te redden. Ja, dat, maar goed, dat is iets van de FNV. Ik heb alleen maar gehoord dat dat plaatsvindt. Nee, ik hoor aan u zucht. Wat u er ongeveer van denkt, hoeft u niet uh, onder woorden te brengen. <laughs> uh, wat heeft het faillissement overigens nog verder voor gevolg? Heeft het gevolg ook voor toeleveranciers? Ja, in ruime mate. In ruime mate? Ja, het is een groot bedrijf hier in de, in de, in de regio. Die hadden uh, uh, 200 miljoen aan kosten wat ze uh, ongeveer... Uh, verspijkeren. Nou ja, dat, dat, dat is een groot deel. 40% daarvan ging wel naar de energie. Maar goed, dan kun je ook uitrekenen dat een groot deel ook gewoon naar bestaande toeleveranciers gaan. Dus die, uh, dat, ik denk verwacht dat daar nog wel een keer. een additionele 100 mensen aan. Uh, of uh, mensen zullen worden ontslagen. Goed, dat is allemaal uh, de komende dagen. Meneer Eshuis, ik wens u uh, sterkte met het uh, faillissement uh, van Aldel. en de afwikkeling uh, daarvan. Oké. Okay. Erik Eshuis was dat, de curator van Aldel. De jongeren uit Veen, die vannacht zijn aangehouden... na vernieling en geweld tegen politieagenten. U hoorde het net van Renate even al in het uh, journaal. Die blijven vastzitten. Ze worden op dit moment met bussen verspreid door het uh, hele land. Een deel is trouwens ook vervoerd naar Kamp Zeist. En daar is ook de advocaat van een meerderdeel van de jongeren. Erik Thomas, goedenavond. Goedenavond. Heeft u al met de mensen kunnen spreken, met uw cliënten? Een aantal... Um... Wat u al zei, ze zijn verspreid door Nederland, met name Al van aan de Rijn in Kamp uh, Een paar kantoorgenoten van mij en een aantal andere advocaten Die zijn sinds een uurtje of twee met de heren en dames in gesprek, om het zo maar te zeggen. Um, dus en, het beeld wordt steeds duidelijker wat er allemaal aan de hand is. En wat is het beeld dat bij u op het Netflix is gekomen? Nou, het is uh, afgelopen nacht helemaal misgegaan in een dorpje Veen. Daar hebben ze een soort traditie dat ze met oud-jaar-auto's in brand steken. De politie accepteert dat natuurlijk niet. De politie was ter plekke. Die is bekogeld naar verluid uh, en uitgescholden en weet ik veel wat allemaal. De heren en de dames, die dat hebben gedaan, die zijn een café ingevlucht. Mm -hmm. En uiteindelijk heeft de politie, zo heb ik begrepen, het hele café aangehouden. 100 man. Ehm... Uh, omdat ze denken, en schenk wel terecht, dat de, de daders daar uh, in, die, in die groep verblijven, om het maar zo te zeggen. Ja, maar dat betekent en, dus ook dat er mensen zijn die het wellicht niet gedaan hebben. Zitten die ook bij uw cliënten? Uh, wat ik heb begrepen wel. Want uh, de mensen die ik nu heb gesproken zijn heel vaak meisjes van ergens achterin de nou, 19, 20. Die jongens die komen ze rek allemaal eraan. Ze zijn allemaal erg emotioneel en ik heb van een heleboel begrepen... ja, ze waren gewoon feest aan het vieren, hadden eigenlijk niks door... hadden niet door wat er aan de hand was tot het café werd afgezet op alle uitgangen... en iedereen werd opgeladen en moest op de grond gaan zitten en werd meegenomen. Uh, uh, en er zitten een paar wat blijft er tussen, alleen het ziet er naar uit... dat er een heel erg groot gedeelte echt uh, helemaal niets gedaan heeft. En juridisch is het dan wel vrij... Bijzonder, en dan druk ik me vrij netjes uit. Uh, dat je redenen ziet om iedereen aan te houden. Ja, u zegt, uh, eigenlijk is mijn oordeel, het is vrij bijzonder. maar eigenlijk vindt u het niet in de haak. Ik denk dat dit uh, volstrekt niet kan. En ik sta niet alleen in die mening, alleen ik wil nu niet uh, gaan lopen, bestje. want we hebben op zich met politie en OM wel goed contact gehad. Die zijn ook helemaal uh, uh, overspoeld door de mensen. Alleen als je 100 mensen aanneemt, je neemt die beslissing, denk ik dat je dan wel heel snel. Uh, orde op zaken moeten stellen. Ik moet natuurlijk zeggen, logistiek loopt het uh, zeker niet 100 Maar hier zal nog zeker het nodig over worden, uh, worden gezegd, ja. Want je kan natuurlijk een middel inzetten... Uh, uh, ...om vervolgens het kaf van het koren uh, te scheiden. Uh, maar u zegt, uh, dat gebeurt wel heel erg langzaam. Nou, dat, dat sowieso. Maar je moet ook zien, ik heb tot op heden, nu twaalf uur na de aanhouding, nog niet eens een integrale lijst van wie er allemaal is aangehouden en waar ze verblijven. En ik heb gegeven dat het bij de politie-eenheden hetzelfde is. Moet u voorstellen uh, als luisteraar dat uw zoon of dochter van 18 naavondje uit is. En dan hoor je opeens uh, 24 of 48 uur niet van. Want ik kan ook niemand gaan bellen van uw zoon of uw dochter zit vast. Ik kan geen uitleg geven. En pas sinds anderhalf uur spreek ik een aantal mensen. Uh, die kan ik dan vragen een nummer te geven zodat ik ouders kan informeren. Maar ik denk dat er nu een heleboel ouders erg ongerust zijn... en geen flauw idee hebben wat er aan de hand is. En ik denk dat het ook de taak is van de overheid om daarin uh, uh, accuraat te zijn. En helaas uh, is dat nog niet 100%. Dat is duidelijk, uw punt. Uh, meneer Thomas, ik dank u wel uh, voor uw toelichting. Erik Thomas was dat, advocaat van een groot aantal van de mensen... die opgepakt zijn in Veen.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 Si c'est comme ça va la vie d'artiste, je sais que ça fait cliché de dire qu'on est payé pour cible, mais je veux le dire juste pour la rime. Je me tire dans un endroit où ce pas le suspense. Après je vais de nom comme Cassus Clay. Un endroit où j'aurai plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'entape de ma life. Je me tire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 Als ik zit ik gewoon een pijp voor. de tire juste pour la vie. Je hier ik vond het wel een toepasselijk plaatje. Ik trek me terug, met Gim was dat. De schaatswereld werd gisteren opgeschrikt door het plotseling overlijden van Sjoerd Huisman. De Nederlandse kampioen op natuureis van 2009, overleed op 27-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Uiteraard kwam het nieuws ook hard aan bij zijn ploegenoten Sjaak Schipper en Douwe Bierma. Ja, enorm. Onwerkelijk. Je kan het gewoon niet bevatten. Ja, het is zo. Want vorige week rijden we samen en dan? Ja, alles ging hartstikke leuk nog. En uh, Sjoerd die, uh, die reed steeds beter. Want hij komt natuurlijk van een diep dal, Dat weet iedereen. En, uh, maar ja, hij werd gewoon tweede uh, vorige week. Dus uh, we dachten van, super, het, het gaat hartstikke goed. Hij was fit, het is altijd lachen. En dan komt het echt, uh, ja, dit slaat in als een bom. Ja. Hoe kwam het nieuws tot jullie? Uh, ik keek gisteren het schaatsen. dat was op het eind van het uh, OKT. En uh, toen werd het gemeld. Uh, en ik zag iedereen huilen op, op de televisie, op, op de televisie ja. En ik zeg iedereen huilen. Ik denk, ja, wat is er nou precies? En uh, toen deden uh, ze het nieuws. Ja, onbegrijpelijk. Ja, wat voor emotie had jij? Ja, ik, ik kreeg iets eerder al bericht uh, van of ik alsjeblieft kon bevestigen dat, uh, dat, dat het niet waar was. Gewoon jongens die bellen van, uh, zeg maar alsjeblieft, van, uh, het klopt niet, het kan niet. Was er enige indicatie <kuggen> dat het met een mis kon gaan? Nee, helemaal niks. Echt, echt. Hij was zo, zo fit en zo. En het, het hele team werd elke week maar beter en sterker. We begonnen steeds beter te rijden. En ook Sjoerd ja, was echt, echt weer in vorm. Ja. Dus, we snappen het gewoon niet. Wat voor, wat voor mens verliest het Marathon Belleton? Uh, een groot sportman. En uh, ja, het is een een topgooter. Echt, het is uh, super sociaal. H Hoe je ook bent, wie je ook bent. Uh, altijd lachen met hem. Ja, het is, uh, de sport mist gewoon niemand nu. Hoe denk jij erover? Ja, het, is, het was gewoon shoot in, in, in zijn dingen. Het is onbeschrijfelijk zo sociaal en zo, zo, ja, zo open voor iedereen. En ook terwijl hij zelf in een mindere periode zat de jaar hiervoor dan. En dat is ook mooi om te zien hoe die, hij hoe die eruit krabbelde. En, en steeds meer begon te genieten weer. En dat het nu zo ineens over is, gewoon onwerkelijk. Want de Nederlandse sport, de marathonsport verliest een groot mens. Ja, het, is, het is niet voor niks dat hij ja, met een uitzending van die en Sport inderdaad acht nou gewoon zo vaak genoemd was en, en ook dat alle social media gewoon helemaal, helemaal op hol slaan. Sjaak Schipper was dat, hoorde ook douwe Biermaag over hun overleden ploeggenoot, Sjoerd Huisman. Erik van Dijk, die sprak met hen. Voor de laatste keer alcohol kopen, als je nog geen 18 jaar bent... voor de laatste keer de tank volgooien zonder extra accijns. Maar er is meer waarvan we afscheid nemen op 31 december. Apothekers met nachtdienst zijn in Lelystad vanaf morgen bijvoorbeeld verleden tijd. De zorgverzekeraars vergoeden de nachtdienst niet meer. Maar de Stichting Dienst Apotheken Nederland vindt het geen bezuiniging. Het komt neer op rationeel omgaan met beperkte middelen. Ik, ik wil hem liever die insteek geven, omdat dat meer recht doet aan datgene waar, denk ik, de hele zorg mee bezig is en moet zijn. En hoe gaat het dan voortaan als je s'nachts doodziek bent in Lelystad? Nou zo. Die arts die dan daar naast uw bed zit, die belt met de dienstapotheek... En de dienstapotheek laat per direct een koerier komen. En bij wijze van spreken, op het moment dat de arts bij u afscheid neemt, staat die koerier al bij u op de stoep. Maar wellicht heb je die medicijnen al lang in huis. Want voor wie zijn eigen risico al had opgebruikt, was het de laatste dag om op kosten van de verzekeraar medicijnen te bestellen. En dat leidt in Eindhoven tot topdrukte bij de apotheek. We hebben gisteren denk ik 50% regels meer dan normaal gehad. Regels? Ja, regels, receptregels, zo voelen oh, ja. wij dat. En uh, dat is uh, met hetzelfde aantal personeel is dat behoorlijk doorwerken. Wat is dat? Is dat Nederlands hamstergedrag? Of is het ook wel terecht dat mensen nu nog even snel wat halen? Ik denk voornamelijk hamstergedrag. Mensen denken dat we in januari niet open zijn. Uh. Maar uh, mensen die denken ook een eigen risico uh, is het behaald. We gaan nu de medicijnen halen. En volgend jaar uh, uh, betalen we dan niks. Maar iedereen die chronisch medicijn gebruikt... krijgt volgend jaar gewoon weer zijn eigen risico. Ook voor het laatst vandaag... de Bijenkorf in Arnhem... de pont tussen IJmuiden en Velzen... de kerktelefoon... en radiostation Origineel FM uit Zeeland. Met de plannen voor oud en nieuw van de luisteraars... en die van de DJ. Wat er vanavond allemaal gaat gebeuren in Midden-Zeeland... althans wat jij gaat meemaken als luisteraar van Origineel. Peter reageert ook. Gewoon televisie kijken, niet aan het handje met de familie erbij. En ik heb hier nog eentje, Martini zegt... ik ga vandaag, vanavond sterker nog, goed onveilig maken. Ze zullen van me horen. Nou, dat wordt nog spannend. En als je het van mij wil weten, ik ga vanavond naar Nijmegen... plaatjes draaien in de drie gezusters. Dus dat wordt waarschijnlijk een lange, hete nacht. Ik heb er nou weer zin in. De dj is duidelijk al bezig met de toekomst. Over ruim zes uur is die begonnen. Ja, The Last Time, dat is natuurlijk ook muziek, die hoort bij 31 december. En deze plaat, die hoort eigenlijk ook, ja, niet alleen bij 31 december... maar gewoon bij het gevoel van Radio 1 en bij mijn eigen gevoel. Happy Pharrell Williams. Ik heb nog één onderwerp voor u op deze oujaarsdag. En het gaat natuurlijk over vuurwerk. Want Vlaardingen hebben het hele uitzending al over. De vuurwerkvrije zone die is ingesteld in het winkelcentrum. We hebben de burgemeester al gehoord. We hebben de mannen van de blauwe brigade gehoord. Die moeten toezien op de handhaving. Een verslaggever Menno Rehmeijer. Die onderzoekt ook wat de winkeliers vinden van een centrum zonder vuurwerk. Ja, andere jaren stond het hier blauw van de rook in het winkelcentrum... en moest het winkelend publiek springen tussen de rotjes door. Maar nu staan de medewerkers van Handyman gewoon buiten rustig een sigaretje te roken. Moet kunnen, toch? Ja. Wat is stil hier. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik bedoel qua vuurwerk. Ja, maar dat is mooi. Ja? Anders heb je natuurlijk altijd de klanten er last van hebben. Want hoe is het andere jaren geweest? Ja, gewoon hier uh, volop uh, jongeren met vuurwerk hier gewoon in, die, uh, in de loo, uh, heet dat? De straat hier afsteken en de mensen schrikken natuurlijk. Vooral oudere ja. mensen die houden niet zo van. Ja. Dus ja. Lekker rustig. Ja, nu lekker rustig. Beter, veel beter. Zo lijkt iedereen tevreden, ook de winkeliers. We gaan we eens kijken bij Veerplein 18, want er zit de voorzitter van de Winkeliersvereniging van Vlaardingen, Ronald Huiskens. Ja, ik denk dat het een, een goede samenloop van omstandigheden is en een, een leuke samenwerking met elkaar. Ja. En uh, ja, niet alleen zeg maar, voor de winkeliers, maar ook voor de burgers. Want uh, we krijgen van, van heel veel kanten positieve geluiden. Hoe was het anders? Uh, ja. Op een dag is vandaag. Nou, dan uh, ging er toch regelmatig een, een rotje links en rechts af en een vuurpijltje om je oren. En uh, dan was het iets onrustiger in het centrum. Ja, ja ik hoorde van uh, de, de mannen van de handyman verderop in, uh, in de straat. Dat was niet fijn. Nee, daar hebben ze zelfs, uh, in, in dat gebied uh, kon je zelfs van, van een bovenplatform rotjes naar beneden gooien. Ja, ja en dat, uh, ja... Dat, dan gaat er eigenlijk de, de lol waar het vuurwerk voor bedoeld is uh, volledig vanaf. Ja, en het is allemaal overdekt hier, uh, of voor een, voor een groot deel overdekt. Tops. De rook bleef, hou, bleef hangen? Ja, enorm. Ja. Ja, je kreeg echt winkels die blauw stonden. En dat is, uh, ja, dat, dat is gewoon niet leuk. Nee. He, vuurwerk moet uh, ik, ik ben zelf een liefhebber van vuurwerk. En het is toch voornamelijk om het uh, lekker s'nachts in het nieuwe jaar te gaan vieren. Het oude jaar uit te lossen. En als vuurwerk wordt gebruikt om overlast of dat soort dingen te bezorgen, dat is gewoon niet prettig. En de mensen hoeven hier niet meer naar binnen te vluchten voor een kopje koffie, zoals andere jaren moesten? Nee, ze komen hier gewoon op de gemak binnen voor een kop koffie. Het viel ons op dat de jongeren zelfs op de hoogte waren. Ja, leuk is dat, hè? Ja, ja, ja. Het lijkt toch dat het netwerk op die manier toch ook wel goed loopt dan. Er is ook wel veel contact met jongeren op heel veel manieren. Maar dat ze het op deze manier ook oppakken is wel heel erg leuk. Ja. Voor de prettige jaarwisseling, zo. Ik, ik hoop het zeker. Kijk, uh, het, het nieuwjaar, oud en nieuw, moet gewoon een, een groot feest zijn. En op deze manier is het ook een feest voor de winkeliers en voor de consumenten en iedereen die hier rondloopt. En lekker buiten het centrum uh, veel plezier hebben met vuurwerk. Goede jaarwisseling dan. Ja, dankjewel. Het laatste woord was dus aan onze verslaggever Menno Remeijer. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het laatste Radio 1 Journaal van 2013. Morgen gaan we natuurlijk gewoon verder. Morgenochtend wel met een nieuw duo. Marcel en Frederik, moet u echt luisteren? Zes uur kunt u ze al beluisteren. Ik weet niet of u dat redt. Misschien iets langer opblijven. En ze zijn er tot negen uur, want we hebben allemaal iets andere uitzendtijden. En dan van half vijf tot zes hoort u Lara in de middag. Ik zelf ga naar zaterdagochtend. En Joost, jij begint ook zo aan je laatste uitzending. Ja. Heb je een mooie stelling? Kan ik ergens op reageren? Bert, het kan voor de laatste keer absoluut. De allerlaatste avondspits staat voor de boeg, want uh, alles verandert. Dat zeg ik uh, ook bij jullie inderdaad. Um, de laatste avondspits, het is het einde van 2,5 jaar uh, Roep de Radio. Het is nabij. We gaan we naar kijken vanavond, Bert, naar wat de toekomst brengt. Ik duik in de laatste uitzending uh, 2014 binnen met de stelling... Goede voornemens die werken. Heb jij ze al, uh, al op papier staan? Nou, ik heb het goede voornemen en daar heb ik grote motten over met mijn zoon... om dit jaar de opvoeding eens wat beter ter hand te nemen. En daar is hij ja. het niet helemaal mee eens. Wordt wel een keer tijd, ja. volgens mij toch? Oh, je toch? kent hem. Ja, eh, voor mij is hij de tien al gepasseerd, toch? Hij is achttien. Hij vindt dat de opvoeding ik. afgelopen is. Maar goed, dat is oh, mijn jee. goede voornemen. Nou, fantastisch. Vier of de vijf Nederlanders, Bert, doet, doet het. Goede voornemens, uh, maar slechts een handje houdt het echt, echt vol. En dat is de vraag, waarom lukt dat zo slecht? Uit eigen ervaring weet ik hoe prettig het is om het, uh, om het in ieder geval te proberen... en je er ook aan, aan, vol, uh, aan te houden. Dus ja, ik heb ze alweer opgesteld voor 2014. Straks hoort u mijn uh, lijstje. En die van mijn studiogast, dat is Trent Trendwatcher en gewaardeerd vervanger Richard Lamp. Vanuit de welkom Richard in den studio. Ik krijg een verrassingsbeller aan de lijn. Ik weet dus niet wie het is. Ik ben het dat, niet. Jij bent het niet Bert. Ik hoop wel dat je gaat reageren op hekje eens of hekje oneens. Dat op Twitter en 0800 1121. De laatste keer om je verbaal te laten horen in avondspits van WNL. 0800 1121. De hotline is geopend hier op avond Duikt u met ons het nieuwe jaar in de laatste avondspits. Zet je verstand dus op één. Heel graag tot zo.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 De politie heeft in Heerlen op een auto geschoten nadat deze op een agent was ingereden. Twee agenten zagen dat er zwaar vuurwerk uit een geparkeerde auto werd gegooid. Toen ze naar de auto liepen reed de chauffeur weg en een van de agenten probeerde de auto te stoppen door erop te schieten. Maar de chauffeur wist te ontkomen. En de manager van Michael Schumacher heeft een oproep gedaan... de privacy van de oud formule 1 coureur te respecteren. Schumacher ligt naast zijn ski-ongeluk in een ziekenhuis in Grenoble. Vandaag probeerde een journalist, verkleed als priester... bij de kamer van de oud-coureur te komen. En tot zover nieuws. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Tijdens de jaarwisseling kan er op veel plaatsen... af en toe wat lichte regen of motregen vallen... Mogelijk dat het in het noordoosten en ook in het zuidwesten wel een droge 12 uur gaat worden. Maar het grootste deel van ons land dus niet. De kans erop, daar is een stuk kleiner. Het wordt vannacht, rond middernacht ook, een graad of drie in het oosten en zes langs de kust. En dan staat er een matige zuidelijke wind boven land, aan zee en vrij krachtige. Nieuwjaarsdag verloopt overwegend droog, met af en toe wat zonneschijn. En het wordt smiddags een graad of acht. De zuidwestenwind neemt in de loop van de middag toe naar vrij krachtig bovenland. Aan zee en ook op het IJsselmeer komt er een krachtige of harde wind te staan. En in de avond gaat het van het, eh, van het westen uit weer af en toe regenen. En ook na 1 januari moeten winterliefhebbers nog even geduld uitoefenen. Want tot en met 10 januari lijkt er van echt winterweer geen sprake te zijn. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Goede voornemens werken. Ja, het geluid van alle kanten, dus ook van rechts. Welkom bij de laatste avondspits, verzorgd door WNL. Wel, WNL. 0800 1121. Ja, goedenavond, de moeilijkste afspraken die je kunt maken, die zijn met jezelf. Wie heeft zich gehouden aan zijn goede voornemens voor 2013? Ik wel, deels. Van de vijf goede voornemens voerde ik er drie uit. Toch niet zo slecht. Waar het om gaat is dat het ontzettend veel waardering geeft en een boost van positieve energie. Schrijf ze dus vanavond nog op een briefje en plak dat op je kledingkast. Je knapt ervan op. Goed voor jezelf en goed voor je omgeving. Laat me uw goede ideeën voor 2014 weten en bel me gratis op. Mijn laatste stelling is, goede voornemens die werken. Bel WNO 0800 1121. Welkom luisteraars bij uw rechtse roeptoeter Voor het allerlaatst dus is dit avondspits en ook de laatste kans dus om in te bellen. In dit programma. Ik zeg een heel hartelijk welkom aan Richard Lamp... Dag. Goedenavond Joost. Bij, uh, wat is het, uh, jaar, uh, ja. dat, tweeënhalf jaar avondspit. Het moet voor jou toch een beetje een raar gevoel zijn ook. Het is al een al uh, keer. emotions, ja. absoluut. Maar goed, ook weer een, een nieuw begin toch? Uh, en dat is het. Het is altijd wel goed om te stoppen als je denkt, ik heb er nog zin in. Dus ik vind het ook, ook, ook dat niet erg. Maar je gaat het missen, ik, absoluut. Ik ga het zeker missen. Het is dus uh, het laatste half uurtje stellingmakerij. En daarna, luisteraars, gaat het theater van het argument zijn, zijn deuren sluiten. Um, goede voornemens. Heeft u ze of niet? Uh, in mijn stelling is, ze zijn nodig. Want het geeft je een goed. Goed gevoel. Eh, goede voornemens werken bovendien. 0800 1121 1121, dat is het nummer hoor, om te bellen. De hotline is geopend. Of een hekje eens en een hokje, hekje oneens. De top 10 van goede voornemens. Wat denk jij dat er op 5 staat, Richard? Uh, nou, zou het zijn. Ja, meer bewegen of zo zit in ieder geval heel hoog. Nou, die maar staat dat zeer 5? Hoog. Ja. 5 staat een partner vinden. Een partner vinden, ja, ja. Wat, dat ga ik thuis ook vertellen. Ja, dat bedoel... lijkt me een interessant onderwerp. Pas dat op wat doen. je zegt. Vier, meer tijd besteden aan familie en vrienden. Op drie, schulden afbetalen. Ook een hele nuttige. Ja, handig ja. Op twee, daar is hij hoor. Stoppen met roken. En bovenaan, je zei het al, het is afvallen en meer bewegen. Dat is het ge, meest genoemde voornemen, een goede voornemen voor, voor 2014. Um, wilt u ze laten weten aan mij? Ik zou het ook willen weten als u zegt, ik geef graag mijn lijstje... of ik heb er helemaal niks aan. U kunt zich melden, 0800 1121. Laat ik eens meteen uit een tweets, de tweets beginnen. Jos de Rouw zegt, Eerdmans, jammer bedankt. Ik luisterde vaak met veel interesse. De avondspits, alle goeds voor 2014. Jos, leuk, bedankt. En Bas Hendricks zegt, Eerdmans, dank je wel voor het door de vele file heen helpen. En Ans Hartnagel Joost, er zal in deze laatste spits ongetwijfeld enige weemoed in je stem klinken. Slik dan door naar een klinkende overwinning. Zo meteen. Dat vind ik leuk om te horen. U kunt ook twitteren. Hek je eens of hek je oneens? Ik ga naar mijn eerste beller. Kom binnen op lijn 1. Meneer Murner uit Den Haag. Ja, goedenavond. Alvast iedereen die dit hoort, beste wensen voor 2014. Dat noteren we voor alle luisteraars en voor iedereen. Dan hoef ik het niet 15 keer te zeggen. Nee toch? het. Nee, ja, uh, heel fijn. Uh, kan ik al reageren, of niet? Graag, graag. Zeg het. Ik ben nou ook live. Ik ben live, toch? Live in de ja, show. Ja, ik hoor het. Ja, ja. live in de show. Oké, okay. nou in ieder geval jammer dat je gaat stoppen met de uitzending. Ik, ik, luister, ik heb de afgelopen jaar lekker geluisterd. Dat meen ik echt. Jammer, jammer, jammer. Ja. Maar uh, voor goede voornemens, ja zeker. Ik, uh, ik heb, uh, dit jaar wil ik gewoon van mijn schulden af. Hard werken. Ja. En ze zeggen ook willen stoppen met roken, maar ja, dat gaat alleen als je omgeving daarin meewerkt. Ja, het goeie. mooiste is van deze voornemens om ze niet uit te spreken. Want geloof het of niet, als je ze gaat uitspreken, dan gaat iedereen je eraan herinneren. Ja, dan wordt het moeilijk. Ja, maar dan krijg je dus wel. zeg, zeggen, ja. Ja, ja, die maakt het jezelf dan veilig. Je, maakt, niet, je moet je niet te veilig maken met goede voornemens, denk uh, ik. Nee, maar toch, moet je maar eens opletten. Als je zegt van ik ben gestopt met roken, nou dan zul je ze zien hoor. Moet je nog een sigaretje? Oh, dit en dat, ze en zo. Nou, ik heb het gemerkt hoor. Echt, ja, is het bij ik jou, heb jou nooit gelukt? geprobeerd? Nee. Ja, nee, maar tot nu toe nog Oké. Okay. Maar goed, dat, dat is één voornemen hebben ja, bijna nog één miljoen Nederlanders. Spreekt ja, ze in maart hoe het uh, hè, afgelopen is. Ja, ja, ja. En ja, nog meer voornemen. Ja, ze wel positief denken, hè, deze economie. Goed zo. punt. Nederland. Goed Top? punt. Maar dat is een heel goed punt. Ik zie Ries het Lamp ook meteen knikken. Zeker. Het gaat heel er anders. Ja, nee, precies. nee, nee maar toch, het, bedoel, het mooie, het is natuurlijk zo, je hebt een jaren de tijd, hè? Dus je kan de zaken ja, ook, ja. ook een beetje spreiden. En, ja, en 2013 is er voorbij, hè? 2013, hè? Ja, zijn we... maar zijn 14, dus. Daarom. een nummer hebben we gehad. Meneer Meuner. Hey, nou, ik uh, bedankt voor, uh, ja, voor je uitzending. Ik heb Dank. Het nogmaals met uh, genoegen geluisterd. Ja. En dan kom je nog terug volgend jaar, of niet? Eh, dat, dat, ergens kom ik zeker terug, en op de radio waarschijnlijk ook, maar daar zijn we ja. nog over aan nadenken. Oh, nou ja, als ja. Je, dan moet je maar even, ja, hoe noemen ze dat? Ja, nee, nou ja, in ieder geval jammer. <laughs> jammer. We laten het even berusten. <laughs> hey. Maar goede jaarwisseling, meneer Meuner. Hey. Dag Joost. Oké, okay, hooi. Dag. Hey. 081121, uh, U luistert naar avondspits van WNL. Goede voornemens werken. Dat is mijn stelling. En u kunt ook hekje eens of hekje oneens zeggen. Jacobine nooit gedacht dat ik het nog eens zomaar eens zou zijn. Maar vanavond jouw ja hoor, goede voornemens werken. Die is ermee eens. Hans uit Monnikendam. Goedenavond. Ja, goedenavond met Hans Hart in Monikendam. Ja. ja, ja. Joost, uh, in ieder geval uh, hartelijk dank voor je prachtige uitzendingen. Je de... wordt uh, van Leeuwen-Rotterdam. Ga je in de in de pen of in de, in de raad? Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik, ik, ben er, ik ben erg jammer dat je weggaat, maar hele goede voornemens voor Rotterdam. Maar ik hoop dat ze het in Amsterdam ook allemaal gaan doen. Ja, in Monnikerdam uh, gaat ook gebeuren natuurlijk op 19 maart. Ja, absoluut. Iedereen heeft, heeft goede voornemens. Ik hoop in Amsterdam ook. Ja. En jij? Jullie hebben, jullie hebben allemaal nog, uh, jullie hebben een prachtig, vanaf de oorlog geloof ik al een veel voetgangers tunnel onder, uh, onder de maag door. Kijk. In Amsterdam hebben we nog, uh, hebben we nog een uh, aandachtsalig metal lijntje. We mm. kunnen nog steeds niet met de fiets onder, uh, onder het ei door. Okay. Ik hoop dat Amsterdam ook eindelijk eens een keer uh, ja. goede voornemens gaat doen. En... Ja. En die van jou, Hans? Wat, wat ben jij van plan? Nou, ik ben van plan gewoon om gewoon voor mijn familie uh, uh, alles een beetje goed op... Uh, met elkaar gewoon heel leuk om te gaan gewoon. Ja, toch? Oké okay, Hans, bedankt. En een goede jaarwisseling. Ja, dat, dat ja ik zelf... je, een hele goede voor alles. Oké okay, Hans, merci. Hoi. Dag Baselaar. Het zit het eens. Voornemens maken je bewust van je gedrag. Meer wijn in 2014... Joost bedankt voor het getoeter. En mevrouw Stofregen zegt ook, heb je eens... Uh, mijn goede voornemen voor 2013 was om geen goede voornemens te hebben. En dat is ook nog gelukt. Wat een hele goede zeg. Ik ga naar Richard Lamp, mijn gewaardeerde studiogast... en mijn vervanger natuurlijk ook op, uh, op dit uh, mooie uh, radiostation. Uh, je zegt Richard, ik las vanochtend in de Telegraaf... Uh, dat uh, 2014 zou het jaar van de waarheid moeten gaan worden. Gaan we uit het dal klimmen van de recessie. He, de koopkracht iets verbeterd. Huizen worden wat meer verkocht. Maar goed, ook weer problemen met werkloosheid... nog steeds en de export. Uh, hoe zie jij het? Ja, nou ja, het is in ieder geval handig... om het een beetje een, een positieve... Uh, lading mee te geven. Hè, met zoiets als... een uh, jaar van de waarheid. Want dat is het zeker. Ik net hoe ik het zelf zou uitleggen. Wat je... in de praktijk zal zien, is dat we ietsje nog verder... gaan uitdalen in 2014. En ook nog een beetje... in 2015. En ik denk dat bijvoorbeeld... OESO en zo, die aangeven dat we nog ietsje... verder doordalen. Dat die het dichtst in de buurt zitten. Zoals heel veel Nederlandse, ook banken... en dergelijke, die zeggen allemaal... we gaan al groeien in 2014. Maar als je dat uitdekt, het is bijna niet te doen met alle heffingen en alle zaken die erbij komen. Gaat dus interne bestedingen binnen, in het binnenland gaan en sowieso naar beneden. En export, dat gaat op zich wel redelijk. Maar ja, dat is niet alles. Hè. Wij moeten ook met z'n allen meer geld gaan uitgeven. Nou, en dan moeten we wel hebben. Gaat dat vertrouwen terugkomen? Dat ja, is het ook aparte een, is nu de laatste weken, in alle onderzoeken stijgt het consumentenvertrouwen. Maar, zeggen de geëncuteerden daar gelijk bij, we gaan niet meer geld uitgeven. En vroeger was dat aan elkaar hmm. gekoppeld. Meer vertrouwen, dus meer uitgeven. Ja, dus mensen zijn, hebben ze zelf het idee, denk ik, iets slimmer geworden. Zo van, ja, ik laat me niet meer gek maken. Ik laat me niet gek maken. Ik heb er wel vertrouwen in dat andere mensen misschien wat meer gaan uitgeven. Ja. Ik zeg altijd, een crisis, hè? dat hebben we ook vaak hier bij Avondspits gezegd, kun je benutten. Dat betekent eh, orde op zaken stellen. Ik zag laatst nog een prachtige uitzending van andere tijden over Lubbers, de in de jaren tachtig. Is dat nou voldoende gebeurd of is dat aan de gang in deze crisis? Uh, het is nog niet gebeurd in ieder geval. Het is een heel klein beetje aan de gang. Maar als je natuurlijk kijkt echt naar, naar hervormingen per sector. Als je naar de bouw kijkt en onderwijs. En er zijn bijvoorbeeld allerlei mooie akkoorden gesloten ja. de afgelopen jaar. Maar als je nou heel goed kijkt, zijn dat vooral akkoorden in het Haagse. En het is nou niet zo dat we beter gaan wonen of beter onderwijs. of dat soort dingen allemaal echt goed geregeld hebben. Dus ik zeg dat de meeste akkoorden primair als doel hebben om tijd te rekken in afwachting van een betere economie. Ja, ja. Dat kan. Uh, nou zeg ik, uh, 2013. Jij bent een trendwatcher. Ik heb eens gekeken, wat heb jij allemaal voorspeld <laughs> oh, voor 2013? Je, je, je, je, je. Ja. Nou, dat was nogal wat. Um, maar dat is wel interessant om even te kijken... wat is daar van terechtgekomen van de lampvoorspelling. Uh, uh, je zei, de balansburger. Dat, dat, dat gaat het worden in 2013. Ja. Dat is daarvan terechtkomen. Nou, die balansburger, die was een beetje aan het uh, bezinken. Zeg maar. Die had zoiets van ja, het is zoals het is, en we moeten een beetje tering naar nering zetten. Nou, dat zie je wel heel duidelijk. Een van de andere dingen die ik ook zei is: uh, of gezegd vertrutting, een beetje het suffen. Maar ja. nou, dat zag je nu uh, het afgelopen jaar. Je ziet dat altijd gelijk op televisie terug. Hè? In bijvoorbeeld met die kook- of bakprogramma's van omroep Max. We moeten allemaal taarten en weten, ja, allemaal weer gezelligheid. Uh, Tuurlijk, we willen een nieuwerwetse huiselijkheid, gezelligheid. En dat zoeken mensen heel vaak binnen de familie en de vrienden. En de rest van de wereld kan ze ongeveer omvallen. Dat is een slecht teken. Ja. Nou, Dat is inderdaad wel een teken dat mensen zich een beetje afkeren van de buitenwereld. En dat, dat is typisch iets overigens wat je bijvoorbeeld in de Jordaan in Amsterdam altijd al ziet. Die hebben echt zoiets van, nou binnen de wijken, daar doet het er dus toe. Maar wat mm. er buiten gebeurt, vinden we niet mm. zo belangrijk. En nu zie je dat steeds meer. Maar dat geldt dus ook voor mensen die lid zijn van dezelfde sportclub. Die goed voor elkaar zorgen. En ja, ben je toevallig geen lid van die sportclub of van een kerk of whatever. Dan heb je iets meer pech. Ja, precies. Nou, zo meteen praten we ook ja. verder met jou hier Richard Lamp over 2014. Ondertussen is de vraag luisteraar, heeft u goede voornemens... Laat ze me weten, goede voornemens werken. Dat is mijn stelling van deze avondspits. 0800 1121 Kamran Oela, mijn gewaardeerde oud-collega, twittert laatste avondspits nu op Radio 1. Dank je wel, Joost. En ook Jan van Middelkoop en Peter van Emden bedankt, want dat is inderdaad het team wat erachter zit. En eh, dan zijn er genoeg bellers die mij ook nog even een uh, fijne nieuwjaar willen wensen. Volgens mij Johan Edo uit Papendrecht, een bekende vaste beller van het programma. Johan. Joost, Joos, goedenavond. Dank je, donker papa. Ik vind het jammer dat, het, uh, dat je gaat stoppen. Ik, ik, ik neem nog geen afscheid, want ik weet heel zeker dat je dus gewoon de spreekbuis bent. Of dit programma is de spreekwijs van vele Nederlanders die, die ergens elders niet kunnen uiten. Dus je moet er moeite doen dat je terugkomt, want uh, dat is het enige kanaal. Ja. Bedankt voor de mooie uitzending. Ik heb dus uh, naar genoeg gereageerd en geluisterd. Nou, dat is mooi. Uh, dat is heel mooi, uh, Johan. En heb je nog, <laughs> heb je nog wat, wat, wat over deze stelling te bergen te brengen? Nou kijk, uh, je, je, elke dag dat je dus uh, weer wakker wordt, heb je dus goede voornemens. En ik hoef niet te wachten tot volgend jaar, dat doe ik elke dag. Ja, dat is een goede. En, en de meeste mensen die goede voornemens hebben, nou, het is het is nog wel, nog wel goed. Maar op, op een gegeven moment halen ze de eindstrip dus niet. Nee, nee. Dat, dat, dat ligt toch aan jezelf, denk ik altijd. Je moet er genoeg aandacht aan besteden, anders is het gewoon een slap verhaal. Ik, ik heb mijn voornemens en dan kan ik je eerlijk zeggen. En uh, misschien bel ik je nog, Er zijn een tijd... Ik, ik woon natuurlijk in Papendrecht, dat weet yep. je, heb ik al een paar keer gezegd. Yep. Ik uh, uh, woon al een uh, jaar of dertig in Papendrecht aan, de, uh, aan het wijk Zand. En ik mag al uh, die, die tijden dus gewoon uh, een hele bedekte vorm van racisme. Hm. En dat zeg ik gewoon uit, ik kan het nu uiten. En alles wat ik zeg kan ik bewijzen. En ik ben voornemens om die hele beerput op ook te trekken, dat okay. ik het weet. Wat dus, uh, wat Kijk, dat drijft jou. Dat drijft jou, Johan. Dat, dat zie je, het je. En daar ga je mee aan de slag in 2014. Dus nou, wie weet gaan we elkaar spreken het komende jaar. Ja, Om dat te toetsen. Ik heb het wel een tijdje spreken. goede jaar en uh, goede toekomst. Dankjewel, Johan. Edo, voor al het bellen, want dat heb je vaak gedaan. En leuk dat je vanavond er ook uh, weer aan dag. Merci. Oké, okay, dankjewel. Hek je eens of hek je oneens. Goede voornemens. Die werken, ook in 2014, dat zeg ik. En Jan Parmentier zegt mij eens en oneens, de weg naar de hel is met goede voornemens geplaveid. Maar bedankt voor de mooie jaren en ik hoop je volgend jaar weer ergens te kunnen horen, Jan. Dat is wederzijds, nou luisteraars, bijzonder moment, want ik ga naar de enige volgens mij in de afgelopen 2,5 jaar uh, mystery uh, caller die wij hebben. Iemand waarvan ik dus niet weet wie het is, maar hij, belt, uh, hij wordt gebeld in ons programma. En ik uh, zeg een goedenavond tegen deze meneer of mevrouw. Ah, meneer Eertmans, Joost. Hallo. Vroeger Den Haag, nu Ouderga, het orakel overal vandaan. Ik hoor het. Is hier vanavond. Meneer Wiegel, Hans ja. Wiegel, ik hoor het. Wat geweldig leuk. Wat leuk dat u belt. Wat ja, leuk dat u maar belt. Ja, ik ook met heel veel plezier. Want ik weet niet meer hoe lang het geleden is dat we elkaar hebben gezien. Maar het was een bijeenkomst. waar jij toen uh, voorzitter was van de jonge ambtenaar op Justitie. Ja. En uh, mijn dochter ja. ging daar werken en toen ontmoeten we elkaar daar. Hoe lang zal dat geleden? zijn? Dat weet ik nog, dat moet eind jaren negentig geweest zijn. Want Ongelooflijk. Dat, dat, ja, dat is echt een eind terug. Een een... Gelukkig hebben we elkaar daarna niet uit het oog verloren. Zo is het. En dat is mooi. En, en uh, nou, het is wel heel bijzonder, want dit hebben we ook nog nooit meegemaakt op deze... Ja, nu zit het in de laatste uitzending van Avondspits, dat ik u nog tref ja. en dat u mij uh, belt. En... en dat doe ik ook met heel veel plezier, want ik heb je natuurlijk gevolgd. Uh, in die uitzendingen en... Je bent een opgewekte, een beetje rechtse figuur, of zomaar. Oh jee, als u dat zegt, ja. Ha? Jazeker, ja, ja, ja. is dus een uh, compliment eigenlijk. Hè? Ja, dat zie ik en, zeker. En uh, staand uh, voor uh, nou, je overtuiging, ja. uh, wethouder daarnaast. En nu uh, de grote man uh, in Rotterdam straks, hè? bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dat, daar, daarom, daar gaan we aan werken. Dat kost veel tijd. Dus het is, uh, dat Hoe is ook... denk je dat het zal gaan? Wat zegt u? Hoe denk je dat dat Ja, gaan? ik geloof in de overwinning. Maar goed, dat, dat, dat is weer een, een, andere, een andere pet die ik dan opzet. Dus laat, laat, laat, laat ik me nu maar bij de radio houden. Dat is een, dat is een, dat is een volgend hoofdstuk in mijn leven. Maar mag ja. ik u eens vragen, meneer Wiegel? Hef, heeft u nog zelf goede voornemens voor 2014? Ik, ik heb er zoveel dat ik ze niet eens allemaal zou kunnen noemen. Maar, en geloof, maar In ieder geval de politiek in Den Haag kritisch volgen, zoals je ja, het ook altijd hebt dat gedaan. Dat doet u en met ver. Dat moet ook gewoon. Ja. Ja. Uh, want anders gebeuren zonder enige tegenspraak allemaal hele rare dingen. Nou ja. En dat vind ik, uh, dat wou ik tegen de luisteraars ook wel zeggen, ja toch een van de heel bijzondere dingen van jou. Dat je ook altijd uh, nou ja, onverbloemd uh, je opvatting ja. voor ja. hebt gebracht. Ja. We zeggen waar het op staat, hè? dat is toch wat, gaat het om. de traditie van Fortuin. Alleen wat, wat u natuurlijk graag wilt, is die tussenformatie in feite. Hè? Dat er nieuwe, een nieuwe, eigenlijk een, een, een uitbreiding komt van de coalitie in Den Haag. Is dat een goed voornemen? Dat u zegt, daar ga ik wel vanuit dat dat gebeurt in 2014? Nou, kijk eens, als je zoiets uh, van buitenaf zegt, dan roept Den Haag, want die kijken alleen maar in de eigen vissenkom. Dat doen we niet. Maar ja, als je toch een beetje stabiel wilt regeren. In wezen is het natuurlijk zo dat D66, de ChristenUnie en de SGP... ...ja, die hebben dit kabinet gered, hè. En ja. die hebben ook op dit ogenblik eigenlijk ja. de macht. Zeker. Nou ja, als je nou de macht hebt, dan uh, mm. is het toch maar een kleine... ...en misschien ook wel een hele verstandige uh, zet... ...om dan vervolgens dan ook via ministers daar uh, verantwoordelijkheid voor te dragen. Want ik denk als dit zo doorgaat, want er komt nog een heleboel ellende op ons af. Uh, je moet natuurlijk optimistisch Zeker. zijn. Dat ben je ook. Ja. Uh, maar de gevolgen van het regeringsbeleid, al die lastenverzwaringen, die komen er nu pas aan. Hè? Precies. In het komende jaar. Daar moet je realistisch in zijn. Dan ja, daar ja, dan moet je er toch wat van maar, uh, zien te maken. Er zijn mensen, meneer wiggel die zeggen: dat kan niet zonder verkiezingen. Je kunt nou, dat niet doen. Het kan wel, nergens staat in de ja. grondwet dat, of in de wet dat het niet mag. Ja. Dat is waar. Dat is maar gewoon waar. Ze moeten het zelf uitmaken. Precies. En ik denk, en daarom, uh, dat is een extra reden om. Uh, uh, ...jou heel veel succes te wensen bij die gemeenteraadsverkiezingen in uh, Rotterdam. Want als daar een merkwaardige uitslag in de, uit de bus komt straks voor, uh, nou ja, ook de politiek Den Haag... ...dan ja. Uh, ja. zijn ze misschien ja. wel zover dat ze nou, zeggen, we moeten het dan al wat dat doen. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Dat is een belangrijk moment, 19 maart. Dat ben ik helemaal met u eens. Meneer Wiegel, ik vond het bijzonder dat u belde uh, in deze laatste meneer avondspits. Pant Joost, succes, hè? Dank u zeer, meneer Wiegel. Hans Wiegel... Dat, hey. Dank u wel. Het orakel ook van Avondspits, als ik mag zeggen, Zeer bedankt voor de meerdere malen dat we met elkaar mochten, mochten discussiëren hier op, op Radio 1. Fijn. Um, twitteren kan nog steeds. Hekje eens en hekje oneens. Mijn laatste stelling is: goede voornemens werken. Rolf twittert mij: mijn goede voornemen voor 2014 is dat ik meer naar Avondspits ga luisteren. Oh nee, wacht, hij is het oneens. Dat lukt niet meer. Teun Verstegen, ook een van de club, zegt Joost. Bezig met zijn laatste. Mooi om voor gewerkt te hebben. Fijne vent. Nou prima, het kan niet op. Uh, we hebben het allemaal niet in scène gezet, zeg ik eigenlijk bij Richard. Want dat, dat doen we niet. Maar er komen leuke dingen binnen. Peter Seurzen bijvoorbeeld, die zegt: Eerdmans, ik ben vaak inhoudelijk voor 99,9% met je oneens. En toch vind ik dat jij je standpunten moet blijven verwoorden. Er zijn mooie dingen. Ja. Richard in de studio, ik zeg 2014. En dan zeg jij: wat is er in en wat is er oud? Ja, wat is er in en wat is er oud? Nou, in ieder geval, wij hebben gezegd, uh, durf, duurzaam en delen wordt belangrijk in 2014. En bij duurzaamheid hoef je dus niet alleen maar aan, aan zonnepanelen en dergelijke Ik denk te meteen, denken. Gaan we z'n ja, allen aan de nee, zonnepanelen? Dat dan. zou ook kunnen. Er zijn hele mooie stimuleringsmaatregelen ook voor iedere keer die potjes die leeg zijn. Dus dat geeft heel schoksgewijs weer een rare markt he, van installateurs die dan wel aan de slag kunnen en dan ineens weer helemaal stilstaan met hun werk. Maar wat mensen nu ook aan het doen zijn, en dat zal je in 2014 helemaal zien, een eigen waterput slaan. Mm -hmm. Niet voor iedereen weggelegd natuurlijk, het hangt af waar je woont maar eh, met name de waterleidingbedrijven zijn daar niet helemaal blij mee. Wat die zeggen ook, ja, dan halen mensen zelf dat hele mooie water uit de grond... vervuilen het eh, in huis of in hun bedrijf... en vervolgens moeten wij het natuurlijk gaan zuiveren. Maar dat hoort er ook allemaal bij. En verder, ja, omdat we dus een, een beetje een, een heftig jaar op zich wel krijgen... waarbij we aan het uitdallen zijn... zal je toch wat, wat durf, wat lef, wat visie nodig hebben... om ja. er een mooi jaar van te maken. Dat is precies het punt. Wat gaat er dan inderdaad helemaal uit... waarvan je zegt, daar hebben we ons uh, op gefocust... laat het lopen, laat het gaan in uh, 2014. Nou, ik weet niet, heb jij een 3D? televisie heb ik een 3D-televisie? idee absoluut nee, niet. Nou, volgens mij ga je daar niet zo heel veel meer van horen in 2010. Aha. Nee, dat is echt iets... Ze hebben het geprobeerd met z'n allen. En 3D in de bioscopen bijvoorbeeld, dat werkt redelijk. Het zou nog kunnen dat er een opleving komt... als er 3D-tv-apparaten komen zonder brilletjes. Ze zijn in principe beschikbaar, maar nog niet echt een succes. Nee. Maar die worden nu overrold door hele hoge televisies. bijvoorbeeld nog veel beter dan we nu net allemaal ja. misschien in huis hebben. Dat soort ontwikkelingen staan ons te wachten. Oké, okay, Richard Bampoort, u, trendwatcher en, en ook een, een ja. presentator op een ADW. En, uh, het goede voornemen van u kunt u nog steeds laten weten... op Hekje Eens of Hekje Oneens. En een belletje naar 0800 1121. We gaan de laatste vijf uh, minuten in... in deze avondspits op Audiosavond. Ik vind toch dat ik meneer Van Rest zeker niet mag overslaan. Uit en helder. Goedenavond. Met meneer Van Rest. Ik wou... Er, Absoluut bedanken, ik ben in mijn leeftijd, ben ik scherp gebleven door de on-on, het on. zit niet achter de geraniums. En wat ik u ze wil in Rotterdam, dat u, als u daar een macht krijgt, dat u regeert in Rotterdam als de oud. Oud-minister Oud. Oud-minister oud. Oud, oud? Oh, dat had meneer Wiegel zeker aangesproken. Uh, ook. Ja, nee, dat niet alleen maar. Ik ben Rotterdammer. Een eh, van heel van... groot daar, van mijn deel, deel van mijn leven gewoond. Ook in de oorlog. Ja. Dus Oud was een echte. echte... Ja, echte liberaal. Ja. Oké, okay, meneer Verres, mag ik u zeer danken. voor alle keren dat u belde en ook zelfs getwitterd heeft. Maar dat weet u misschien zelf niet. Alleen, dat was Peter die uw mening in een tweet heeft neergezet. Laat ik dat ja. nou ook maar eens openbaren hier vanavond. Zo nou, is het ook ja. wel eens gegaan. Maar ja. zeer bedankt, meneer Verest. Ja. U hebt me scherp gehouden in mijn leeftijd. dat ik niet dacht dat er geraniums kwam. Prachtig, goed. Nou, fijn oh, om daar aan bijgedacht te hebben, meneer Verest. Dank u zeer, uit een helden, meneer Verest. Onze oudste, oudste deelnemer. Ik. ik dacht dat hij 87 was. Um, als, ik dat, als ik dat nou goed zeg. Valentijn Nielsen uit Amsterdam. Ja? Dank. Um, mijn voornemen is doorgaan met me inzetten. voor de leefbaarheid op politiek niveau. in mijn eigen straatje, voor de buren. Wat super, Valentijn. Dat vind ik een mooi voornemen. Is dat één voornemen wat je hebt, of, of heb je een rijtje? Nou, het tweede voornemen is dat ik zelf ook op kieslijst sta... ...voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. In Amsterdam? Voor, in Amsterdam. Voor welke partij? In het Centrum. Oké, okay. en voor welke partij? Ja, nou, het doet eigenlijk niet zo toe welke partij. Het gaat oh. om dat je als burger uh, je verantwoordelijkheid wil nee, nemen... En, mee, ...en wil meedoen. De participatiesamenleving... Nou, Op die manier wel, ja. Vind ik mooi. Vind ik toch hartstikke goed gezegd. Vader Nielsen, dank je wel. En uh, succes daarmee in, in de komende maanden, want dan ga je ook campagne voeren. Leuk. Zeker weten. Dank je wel, vader Nielsen. Dank je zeer. Sorry dat ik je nou het laatste punt wegdrukte. Um, goede voornemens die werken, uh, dat is mijn, mijn stelling. Heb jij ze, Richard? Ja, nou zal ik ze gelijk maar even publiek maken. Dat is wel handig. Nee, Het is zo, ik heb vier kinderen die kunnen allemaal best wel heel erg uh, verdienstelijk piano spelen. Mijn vrouw Lieke ook en ik dus gewoon niet, weet je wel. En dat irriteert zo ontzettend. Dus ik ga dit jaar serieus proberen om te leren piano spelen. Verder moet ik natuurlijk meer thuis zijn, meer bewegen, nou, bla bla bla. Ja, dingen. En met maar dat, dat stond er vorig jaar ook al op en dat hielp niet. Nee, precies. Dat is, dat is, dat is duidelijk. Je schat er net over gitaar spelen. Uh, ja, dat heb ik geprobeerd in een grijs verleden, maar dat vind ik meer iets voor jou. Heb jij eigenlijk goede voornemens? Jawel, jawel, jawel wijs mijn leesje. Nee, ik ga, <lacht> dat weet je toch uit mijn Nee, niet uit mijn hoofd. Ik heb er vijf. Ik, ga, ik moet minder nieuws verslaafd zijn, luisteraars in 2014, vind uh -huh. ik zelf. Ik moet drie keer een 10-kilometer gaan rennen. Ik ga voorlezen op een basisschool. Oh, dat heb ik ooit vroeger gedaan. Ik wil op gitaarles, daar is hij dan. <lacht> ja. En ik ga verhuizen. Oh. Ja, uh, richting Rotterdam. Dat is wel richting, richting Rotterdam. Ja, ja daar okay. komt het eigenlijk wel op neer. Dus dat is niet een voornemen, dat moet gewoon gaan gebeuren. Ja. Um, we, gaan, we gaan zo meteen naar de afronding toe, Richard. Uh, dat is uh -huh. bijzonder. Deze laatste, laatste allerlaatste avondspits. Met, uh, met, we zitten met oliebol en champagne hier in de ja. studio. We gaan het nieuwe jaar in. Ik, uh, ik zeg eigenlijk van deze plaats al dat de luisteren die ons nu nog bellen, zeer veel dank. Ik hoop u ooit nog in de toekomst wel te spreken, maar dat komt. Um, wellicht nog een moment voor. Maar laat ik dit zeggen. Um, voor eerst, straks gaat kunst of verder na het nieuws van Van zevenen met daarin Violet Valkenburg te gast. En aanstaande vrijdagavond is Omroep WNL terug op Radio 1... met het nieuwe programma Opiniemakers door Wieger Hemmer. Dat is zeker dus Luister om 9 uur, vrijdagavond Radio 1. Luisteraars, 2,5 jaar geleden begon het verkeer van rechts te rijden... in de avondspits op Radio 1. En vandaag mocht ik aflevering 493 voor u presenteren. Ik denk niet dat er veel thema's zijn... waarover u en ik zich niet druk hebben gemaakt... Van Poetin tot Mandela, van snoepreizen tot pedoflets verploegde alles om. Mogelijk heb ik u vrolijk gemaakt, of chagrijnig, of zelfs boos, als het u maar heeft geraakt. De opdracht was niet om objectief het nieuws te bespreken, maar om een duidelijke opinieshow neer te zetten... met tempo en botsende meningen, ingeleid vanaf de rechterkant. Inderdaad, de publieke omroep is niet alleen van links. Aan alles komt een einde, dus ook aan uw dagelijkse portie gezond verstand. Ik ga nu campagne voeren, maar luisteraars, ik heb ervan genoten, van elke uitzending. Mijn grote dank daarom aan Omroep WNL, mijn bazen Bert Huisjes en Robert Alblas. Dank aan Radio Kapellen en aan mijn vaste team Richard Dansen, Jan Middelkoop, Peter van Emden, Teun Verstegen en mijn vervanger hiernaast me Richard Lamp. En aan u, bellers, twitteraars en luisteraars, het waren twee en een half prachtige jaren. Ik wens u en de Uwen een fantastische jaarwisseling... en een geweldig inspirerend 2014. En dan gaan wij hier nu Richard Lamp het glas heffen op avondspits... op de mooie uitzending en alles wat we meemaakten... En dan gaan we zo meteen aftellen, Richard. Ik tel nog niet tot, tot nul, want we zijn nog op 30 seconden. Ja, dat vind ik ook. Nee, ik geniet ervan. Bedankt namens iedereen die er nu niet bij kon zijn vanavond. Er zitten ook heel, mensen in Hilversum bijvoorbeeld mee te luisteren. Maar ik denk dat je iets bijzonders hebt neergezet de afgelopen 2,5 jaar. We hebben met elkaar gedaan. Dat zeg ik ook tegen het team aan de andere kant van het glas. We gaan de tellen. We zitten op een 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,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 Er is zoveel meer aan de hand in de taal. Maar die hebt je tabakken. lang lakkerdoes. Dat derhalve. Radio 1 krijgt een taalprogramma. Actueel, informatief, vrolijk, muzikaal en taalgevoelig. Nieuws krijgt een nieuw geluid. Vanaf zaterdagochtend tussen 11 en 1. Zo hoor je nog eens wat. Taalstaat Of Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wij blijven. Taalsta.